7 uur. Ewout de Jong met het NOS journaal. Shell heeft met de ingang van vandaag het contract met Otfiel opgezegd. Volgens het concern kan het tankhalverslagbedrijf niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. Shell huurt meer dan de helft van de opslagcapaciteit van de Otfiel-terminal in het Botlek-gebied. Denkopslag bij Otvel werd eind juli stilgelegd... na overtreding op het gebied van milieu en veiligheid. Het bedrijf zou zich jarenlang niet aan de regels hebben gehouden. De directie belooft beterschap. Wat het opzeggen van het contract van Shell betekent... voor de ruim 300 medewerkers van Otvel is nog niet bekend.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 De Griekse premier Samaras en zijn minister van Financiën hebben president Draghi van de Europese Centrale Bank beloofd orde op zaken te stellen in Griekenland. De Griekse delegatie was op bezoek in Frankfurt om te praten over de achterstand bij het bezuinigen en het hervormen van de Griekse overheidsfinanciën. In een verklaring stelt de ECB dat Griekenland belangrijke stappen heeft gezet, maar dat er nog grote uitdagingen zijn. Bij de scholierenverkiezingen is de PvdA als grootste partij uit de bus gekomen. De PvdA kreeg 22 procent van de stemmen. De VVD haalde 18 procent. De PVV, twee jaar geleden nog de grootste, werd derde met 13 procent. Bij de scholieren komt D66 verder op 10 procent en de Piratenpartij op 9. Bij de kinderverkiezingen voor leerlingen van de basisschool won ook de PvdA. De VVD eindigde op de tweede plaats. De partij voor de dieren werd bij de basisscholen derde. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en buien vooral aan de kust. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. AABB nou, verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort voor Kootwijk 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Badhoevedorp 2 kilometer. Dat heeft te maken met de file op de A9 we richting Alkmaar tussen Oudekerk en de Amstelm en staat, 9 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Daar file op de Ring van Amsterdam, op de A10 West richting Den Haag. Voor knopen te meer 2 kilometer. Je wilt gewoon je ding doen. Keihard achter nieuwe klanten aanzitten. Je mensen motiveren. Die ene goede jongen lospeuteren. Nieuwe technieken uitproberen. En als het erop aankomt, moet het het natuurlijk wel allemaal doen.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 Dit is Radio 1. De NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast is ooit omschreven als een ongrijpbare man met grote idealen. En één van die idealen was het alweer verdwenen... gratis dagblad De Pers. En nu heeft hij een roman geschreven, Dromers... over Kees, ooit een ondernemer met toekomst, een belofte... maar nu iemand zonder plan en zonder ideeën... die een radicaal besluit neemt zo snel mogelijk zijn bescheiden vermogen er doorheen jagen. Hier is Cornelis van den Berg. Uw presentator is Jelly Brouwer. In wat voor auto rijden nu eigenlijk? Ik rijd nu in een, in een Peugeot 205. Een Peugeot 205. Ja. U bent erop op achteruit gegaan. Ja, dat klopt. ja, ja. Maar hij, hij rijdt heerlijk en ik ben er, er, er dolblij mee. Ja. Want je vorige boek, Het uh, Complot, dat verscheen vorig jaar... dat ging over uh, jouw avonturen met de pers, de gratis krant De Pers... waarvan je de uitgever, maar ook geestelijk vader was. Uh, in het slot van het boek uh, beschrijf je de Lancia Fulvia Sport... Sagato. Ja, ik ja. moet er naar kijken, want ik heb er totaal geen verstand van. Dat blijkt nu maar gelijk. Uit de jaren zestig, daar reed je toen in. Ja, dat klopt. En voordat je aan uh, Dromers begon, had je uh, de Lotus net verkocht. Ja. Dus ik, ik had in de tijd dat ik bij de, <lacht> ja, dat ik bij de pers reed, uh, of bij de pers had, reed ik een, een, een Lotus. En uh, op een gegeven moment heb ik die vervangen door die Lancia inderdaad, ja. En, en die lotus, als ik goed geïnformeerd ben, is uh, op zijn minst 50.000 euro? Ja, zoiets, ja. En, ja. En, hoe, en hoe zit het dan met die Lancia? Uh, dat, uh, nou ja, dat, dat zit zo rond de 20.000 euro, denk ik. Ja. En, en verdien je dan zoveel geld als uitgever van, uh, van deze krant? Um, nou, je verdient als uitgever van de krant verdien je natuurlijk een, een salaris dat daarbij past. Maar uh, nee, ik heb ervoor gespaard. Ik had. Uh, uh, nee, ik kon hem voorloven, inderdaad. Ja. erg. Hè? Ja. Om dit gelijk op tafel te leggen. Maar inderdaad. hoezo? Ja. Daar heb ik voor gespaard. 50.000 euro is toch ontzettend veel geld voor een auto. Ja, nou, maar ik had hem ook niet in één keer betaald, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. En uh, toen had je ze verkocht en toen ging je op reizen? Ik, uh, ik heb de lood verkocht toen ik op reis ging, inderdaad. En, uh, en de Lancia's van daarna. En dan kan ja. je een tijdje reizen? Ja. Ja. Klopt. En nu is daar de Peugeot 205 en ja. woon je weer in Amsterdam sinds het weekend? Sinds het weekend, ja. ja. Dus je ziet in de auto's dat ik, uh, dat ik aan het afdalen ben... van, van, een, van een Lotus naar, naar de Lancia en nu een klein, klein 205. Ja. En blijkt dat ook uit je stemgedrag? Uh, nee, dat is onveranderd. Namelijk? Uh, nou, ik moet zeggen, ik zeg onveranderd. Ik vind het deze keer vind ik het toch wel heel moeilijk. Ja? ja. Maar ik zit aan, aan de linkerkant van het spectrum. Hoe kijk je naar deze verkiezingen? Um, ja, heel meewarig, moet ik zeggen. Dus ik, ik, ik, in welke ik, zin? Nou, in de zin van. Ik kijk, stel dat ik, ik zet de tv aan. en dan, dan merk ik dat ik al toch al vrij snel de neiging heb om. Uh, om, om, om echt gillend weg te lopen, bij wijze van spreken. Of in ieder geval de tv uit te zetten. Want? Nee, ik vind het. Ja, op de een of andere manier. Ik, ik, dus het, het is moeilijk om het zo 1, 2, 3 uit te leggen. Maar aan de ene kant gaan de verkiezingen niet over. waar ze, wat mij zo over zouden moeten gaan. En. Um, Nee, ik, ik, ik, vind het, uh, uh, ik, ik vind het een soort schertsvertoning eerlijk gezegd bijna. Mm. Het zijn grote woorden, maar nee. Je, je, je vroeg me net of ik Roemer had gezien bij De Wereld Draait Door gisteren. Ja. Jij wel, ik ook een stukje, maar wat viel jou op? Wat... Nou, wat mij opviel is dat ik, ik, ik heb niet veel van de debatten gezien, maar ik heb een stukje van dat, uh, ik geloof dat het RTL-debat was geweest, waar hij mm het -hmm. dan zogenaamd heel slecht deed. En dan stoort het me al dat al die experts dan roepen van daar, daar ging het fout. En ik bedoel, het is volstrekt belachelijk om, om te suggereren dat zij dat weten... of dat je dat, dat je dat zo stellig zou kunnen zeggen. In ieder geval, ik, ik vond hem daar zelf ook niet, uh, niet, niet, niet, niet bijzonder sterk. Maar denk ik denk ook, uh, uiteindelijk moet je toch naar de programma's kijken. Maar wat ik gisteren dan leuk vond bij, uh, bij, die, bij de Wereld Door... is dat hij dan op een compleet belachelijke manier onder vuur wordt genomen... door, door Peter de Vries, wat mij betreft... En een van de knulletje dat er dan bij zit, die dan uh, een, een mening over de politiek heeft blijkbaar. Siebert. Ja, Siebert. Siebert. Um, maar ik merkte dat ik, dat ik, ik vond dat, dat Roemer dat, uh, ik vond eigenlijk dat hij dat zeker deed. En ik merkte dus dat ik, ik, ik had het gevoel dat hij, ik dacht blijkbaar kan de man ook boos worden. Want niet dat hij boos werd, maar ik zag dat hij, dat hij zich opwond en dat hij zijn best deed om, uh, om kalm te blijven bij uh, de barrage van ons en die die die over zich heen kreeg. Nee, ik vond dat hij dat, uh, ik vond dat het heel goed deed. Maar tegelijkertijd vond ik het uh, vond ik toch wel een gênante vertoning eigenlijk. Ja, jij wordt er woedend van, begrijp ik eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja. En uh, eigenlijk beschrijf het het ook wel een beetje in, in de roman. Een semi-autobiografische roman die is verschenen. Waar we het dus over gaan hebben. Mm -hmm. uh, iedereen praat elkaar maar na. De mediacratie, uh, de sociale media, het geschreeuw. Uh, dat is iets waar jij je wilt aan ergens. Zonder dat je trouwens die woorden gebruikt. Maar... Uh, nou, ik wou net zeggen dat ze. Dat die, zo zou ik het niet willen uitdrukken. Maar ik probeer inderdaad te laten zien. Um, en dat is inderdaad iets wat me bezighoudt. Dat je. Um, uh, nou, wat ik merk bijvoorbeeld is dat. Uh, dan, dan, dan, uh, ik, ik, ik ben een. Uh, wat, je, wat je zou noemen. Een, waarschijnlijk een, een vrij standaard uh, uh, linkse progressief. Dus ik, ik lees dan The Guardian en ik lees af en toe The Independent... en af en toe dan kijken naar de New York Times online. En wat, ik, wat me de laatste jaren meer en meer is opgevallen... is dat ik uh, uh, ten eerste dat, dat wat je in, in, de, in, de, in de New York Times leest... dat lees je dan een week later in de Volkskrant. Um, maar dat ik mensen in mijn omgeving... dat je, dat je die verhalen tegen je beginnen die je dan inderdaad zelf net ook hebt gelezen... en dat je, dat je merkt dat wij eigenlijk een soort... Um, dat, dat de oordeelsvorming heel erg afhankelijk is geworden van, um, nou ja, van wat je allemaal tegenkomt... en dat, dat de, de kanalen die we tegenkomen eigenlijk voor heel veel mensen exact hetzelfde zijn. Mm -hmm. En dat probeer ik ook te laten zien. Dus ik probeer eigenlijk een, een, een, een jonge man te tonen die... Um, zonder het boek te willen verklaren, maar in ieder geval een jonge man te tonen... die, die wat verward wordt van, um, van alle informatie die op hem afkomt. Het bombardement. Het bombardement. Mm -hmm. En die daar... Um, nou ja, zijn weg in proberen we zijn weg in te vinden en het zijn ervan denkt. Um, en uiteindelijk geconfronteerd met, met iemand die niet, niet zo heel veel nadenkt... maar die gewoon doet. En dat zie ik bij mezelf ook in de zin dat je, dat je soms denkt... van ik, ik ga gewoon geen krant meer open slaan. Ik zet de tv niet meer aan. Ik vind het wel goed zo, wat ik heel kwalijk vind... maar die, die neiging die, die zie ik wel eens bij mezelf. Nou, daarom zul je het ook niet waarschijnlijk heel opbeurend nieuws hebben gevonden... dat de pers toch doorgaat. Werd gisteren gemeld in een digitale versie. Ja, nou nee, dat, dat, uh, dat kan ik alleen maar toejuichen. Nee, dat, daar, oh, dat, daar, dat vind ik absoluut wel. niet... Uh, nee. Hoe meer media, hoe beter. Ja. Ja. Want ik dacht, ja, maar we hebben toch nu.nl en dat gaat ontzettend goed. Waarom moet daar dan nog een digitale versie van de pers bij komen? En kunnen we daar echt iets van verwachten? Ja. Nou, die reactie die kan ik me voorstellen. Maar nee, ik kan het niet behoorden. Ik Want heb, je ik hebt, er, ik heb er, er niet in verdiept. Ik meer heb geen met, met de, de, de mensen van toen? Nee, ook niet de mensen van nu. Dus uh, nee, ik, heb dat, uh, ik weet er eigenlijk net zoveel vanaf als, uh, als iedereen die het vandaag gisteren in de Volkshand zag staan. Dus, um... En is er nog een lichte neiging om je er tegenaan te bemoeien, om deze of geen eens te bellen? Van wie gaan er precies aan meewerken? Hoe gaat het eruitzien? zien? Want het is, het is wel gemeld dat het gaat gebeuren, maar helemaal zeker is het geloof ik nog ja. niet. Hè? Um... Heb je je verdiept in hoe ze het precies gaan aanpakken? Nee, ik weet alleen wat ik in de volksstand zag en dat was dat ze in januari van start gaan. En um, ik geloof dat ze lezers gaan laten betalen voor auteurs. Ja. Is dat een goed plan? Vraag ik aan de man fout, die menig businessplan nee. ja. heeft geschreven. Nou, ik weet niet of het, of, het, of het zakelijk gezien een goed plan is, maar uh, ik ben er geen voorstander van. En waarom niet? Uh, nou, omdat ik niet vind dat, de, dat, de, de, dat het ertoe zou moeten doen. Dus de suggestie is eigenlijk dat, dat, je, dat, dat die redacteuren dan aparte stemmen hebben die dan uh, een bepaalde groep lezers aanspreekt. En dat ze daar dan exclusief voor zouden willen betalen. En ik vind niet dat de rol van de journalist uh, um, uh, nou in die zin belangrijk zou moeten zijn. Het, het, het zou om het nieuws moeten gaan en niet degene die dat nieuws maakt. En ik vind eigenlijk dat, dat de redacteur zich achter het medium zou moeten, moeten opstellen en niet een, um, op de voorgrond zou moeten treden. Dus in, in, in dat licht vind ik het. Um, ja, maar als ik, dan, als ik me dan namen herinner van mensen die meewerkten aan, uh, aan de pers, neem bijvoorbeeld een Nico Dijkshoorn of Marciaan Luiten, kan ik me voorstellen dat je als lezer denkt: Nou, die column van uh, Dijksoorn die wil ik wel lezen, en daar wil ik ook wel wat geld voor betalen. Dat de is de opinie zo. van Marcia Luijt. Nee, maar dan, dan, dan noem je ook... Opinie vind ik dan wel iets anders. Want ik kan me voorstellen... Opinie is in, de, in, in, is in dit geval um, uh, toch voornamelijk de manier waarop je babbelt. En mensen vinden dat leuk. En ik kan me voorstellen dat ze dat dan... Uh, ik heb ook als columnisten die je dan elke week toch even de praten openvlaat. Opiniemaker als babbelaar. Nou ja, het zijn, ja, het, het zijn toch babbelaars die dan ja, uh, ach, op hun ja. manier... Uh, zo kunnen we alles relativeren. Nee, maar ik vind dat geen relativeren. Ik bedoel, ze, ze, ze geven hun... Um, een visie op, uh, op wat er gebeurt in mm -hmm. het nieuws. En dat is. Nou, ik, ik, ik lees met plezier uh, vaak Joep. En uh, dus ik, ik, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar als, het zeg. Gaat, oh, zeg, maar als het gaat over, over, over nieuws, dan zou ik zeggen dan. Um, maar we, we gaan nu. Ja, ik, nee, ik heb er eerlijk gezegd. Niet, niet, niet echt een mening over nee, u. Ik nee. lees nou, een ja, zinnetje in de, de volks, van, dus Dat is wat ik denk. Hoor, dus, deze uh, Goed, uh, uh, ander nieuws, de Occupy-beweging. En uh, ik had er eerlijk gezegd al in, in geen maanden meer iets van vernomen... totdat ik in jouw boek de beweging even voorbij zag komen. Je mm -hmm. laat iemand zeggen dat, het, uh, dat hij het een, een, een belachelijk clubje vindt... van mensen die uh, studenten en mensen met hele goede banen... die eigenlijk gewoon liever ook in zo'n landsjaar zouden willen rijden... en daarom hun tentenkampje opslaan. Ze zijn gewoon jaloers. Yeah. Dat is wat uh, een rust meldt, een personage in jouw boek... En uh, tot mijn verbazing vandaag, uitgerekend op de dag dat jij hier te gast bent, lees ik dat de gemeente Den Haag opnieuw uh, toestemming heeft gegeven om een tentenkamp te laten opslaan door de Occupy-beweging op het Malienveld. Ja. Verbaast het je dat ze er toch nog zijn? Nou, het verbaast me inderdaad dat ze er nog zijn. Nee, hm. ik, ik, ik zag het net inderdaad en uh, ik was vergeten dat ze, dat ze een, uh, een, uh, een aanwezigheid in Nederland hadden. Of, of die komt er dan nu schijnbaar weer. Nee, ik, uh, ik dacht dat het al lang was afgelopen met ze, eerlijk gezegd. En de stem van die Rus in, in jouw uh, boek, is dat ook uh, enigszins misschien aange. Uh, hoe zal ik het zeggen? Misschien uh, jouw stem? Um, nou, ik, ik heb er. Ik, ik, het is zeker geen spreekbuis. En dat geldt ook niet voor, uh, voor de andere personages. Um, maar je vond het wel lekker om het even zo op te schrijven. Ja, ik heb met plezier opgeschreven, inderdaad. En het, en het is de. de uh, laten we zeggen, de. Wat ik met, met die Occupy-beweging heb, is dat ik het heel graag sympathiek zou vinden. En ik zou heel graag ook een, uh, uh, het steunen. Maar het valt me zwaar dat te doen, omdat ik. Uh, ik, ik, ik, geloof, ik geloof er gewoon niet in. Ik geloof niet in de, in de beweging. En ik geloof ook niet het argument dat, dat. Laten we zeggen wat veel mensen nu zeggen: van het zijn misschien mafkezen. maar ze hebben het toch, maar, toch maar mooi op de agenda gezet. een aantal onderwerpen. Daar geloof ik ook niet in. Ik denk eerder dat ze zijn doodgeknuffeld. En. Uh, nou ja, ik hoorde tijdens het voorgesprek dan dat ze stembiljetten zouden hebben doormidden gescheurd of zo. Ja, daar was dit weekend sprake van. Ik geloof okay. in Utrecht. Nou ja, of andere, uh, het feit dat, dat we het niet eens weten geeft toch wel aan dat het, uh, dat het allemaal wel heel marginaal is. Nee, het maar is ze hebben jouw eigenlijk... sympathie niet. Je vindt ze naïef. Nou, ze zouden, dus eigenlijk... ik zou ze graag mijn sympathie geven. Ja. Maar ik, ik, geloof niet dat, uh, ik neem het gewoon niet serieus. Mm. Maar waarom dan niet? Want waarom zou je ze graag je sympathie geven, maar neem je het niet serieus? Waar zit dan de frictie? Nou, de frictie zit erin dat. dat, um, dat wat, ik de, de, wat ik in de Occupy-beweging zie, is dat ze, dat ze uh, een aantal grieven hebben. En um, dat het lijkt uit de manier waarop ze zich presenteren. Nee, het lijkt niet alleen zo, het is ook zo. Dat ze verwachten dat, dat, dat ze zeggen er zijn problemen en iemand moet dat oplossen. Uh -huh. Maar die, die, die personen zijn niet wij, maar dat zijn anderen. En tegelijkertijd afficheren ze zichzelf als de, de, de onderdrukte uh, 99 procent. En deels is het natuurlijk retoriek. Um, maar dat suggereert alsof de schuld bij anderen ligt... en dan weer anderen het probleem moeten oplossen. En ik zou het veel sympathieker vinden als zij zouden zeggen... Um, wij zijn onderdeel met z'n allen, want het zijn toch allemaal uh, goed opgeleide westerlingen. wij zijn onderdeel van het systeem. Uh, we zijn de Aard aan het kaal plukken, we maken er een puinhoop van. Wij zijn er onderdeel van wij zijn met z'n allen zijn wij ook het probleem en we vinden dat we dat moeten oplossen... en wij stellen voor dat zo en zo te doen. Dus ik, het zou van veel meer actiebereidheid en ook van, van, van zelfbewust getuigen... Als ze om, de hand ook in eigen boezem zouden, zouden steken. En niet alleen en, maar naar de banken zouden wijzen, maar bijvoorbeeld hun bankrekening... Uh, exact. Zouden, nou, ja. dat, dat zou een heel klein gebaar zijn, maar dat zou in ieder geval een begin zijn. Hm. Duidelijk. Goed. Luisteraars uh, uh, kunnen zich melden, opmerkingen plaatsen, uh, vragen stellen... Uh, en uh, ja, wellicht uh, kennen ze je uit hun ver verleden... of hebben ze uh, het vorige boek gelezen, het complot... meldt het op onze website radiokunstof.nl. of uh, meld u via Twitter, hashtag radiokunststof. Cornelis van den Berg, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... je bent uh, de geestelijk vader van de gratis krant De Pers. Eind maart uh, van dit jaar hield De Pers op te bestaan. En uh, jij moest er al eerder aan geloven... In 2008 was dat. Anderhalf jaar lang was je de uitgever van die krant. En uh, daarover schreef je dus een boek, meld ik net al... Het Complot geheten, dat verscheen vorig jaar. En nu is er een nieuw boek van jouw hand. Een semi-autobiografische roman, Dromers. In welk opzicht is het eigenlijk semi-autobiografisch? Nou, het is, het is eigenlijk helemaal niet semi-autobiografisch. Het is semi-biografisch. Uh, omdat een van de personages die erin voorkomt... die um... Uh, die leeft ook echt. Het is, het is geen uh, verzonnen personage. En hij uh, wordt ook bij naam en toenaam genoemd. Dus ik vertel, deels vertel ik zijn, zijn, uh, zijn levensverhaal. We hebben het over Tony Kroek. Ja, 90 een, een, jaar. Ja. Uh, over de 90 inmiddels zelfs. Hij is uit, uh, uit 1920. En, um, nou misschien zal ik al even kort iets over de man vertellen. Hij um, uh, heeft als jonge vent gevlogen uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... De uh, Battle of Britain vloog drie jaar vanuit, uh, vanuit Afrika, overleefde dat allemaal en stond toen uh, was een van de van de um, uh, van de mannen die aan de basis stonden van, van de Formule 1 wat toen langzaam aan het ontstaan was na de oorlog. Hij reiste uh, was uh, uh, onder andere um, een soort mentor voor uh, Stirling Moss, een beroemd mm -hmm. uh, vreemd, beroemd autocoureur. en heeft op een gegeven moment. Uh, uh, in de jaren 50 heeft hij, uh, is hij betrokken geraakt bij de start van uh, automerk Bristol. Wat een grote vliegtuigbouwer was. En heeft dat gerund. Um, op een gegeven moment is het van hem geworden. En heeft dat, heeft dat gerund tot, um, tot 2010. Of 2009, zoiets. Nee, 2008. Ik vergis me. Mm -hmm. En um, dus een, een gruwelijk lange tijd. En... Um, uh, nou ja, ik vertel dus deels vertel ik zijn, uh, zijn uh, teken ik zijn, zijn levensverhaal op. En, uh, en dat, dat, dat maakt een semi-biograaf. Uh, ja, en dat doe je in de vorm van een roman. De ja. hoofdpersoon van het verhaal, vanuit wie het verhaal wordt verteld, is uh, Kees. Zoals Joost Prinsen net al aankondigde... Kees uh, was een belofte, een ondernemer met toekomst. Nu is hij iemand zonder plan, zonder idee. Ja. En deze Kees ontmoet op een gegeven moment, want hij reist. Hij gaat zijn geld opmaken, hij heeft een, een klein kapitaal. En dat uh, uh, jast hij er doorheen. Hij uh, uh, reist over de hele wereld, uh, uh, besluit zijn vriendin in de steek te laten... En, hij settelt zich uiteindelijk, of zettelt zich. Hij, hij trekt in een, een prachtig hotel ergens in Schotland. Dan gaat hij zitten en dan gaat hij ook schrijven. Mm -hmm. En dan is het geld op. En dan um, uh, komt hij uh, deze Tony Crook tegen. Ja. En beschrijft dan het verhaal. Dat is eigenlijk de kern van het boek. Het levensverhaal van, uh, van Tony Crook. Ja, dat klopt. De beroemde autocoureur. En de, de man achter Bristol. Waarvan ik dacht dat het een of andere armzalige schoenenfabrikant ja, ja. was. Maar. Uh, een beetje autokenner weet dat. De, nou, trouwens, een beetje autokenner vroeg ik naar uh, Bristol, maar die had er nog nooit van gehoord. Nee, ik klopt, Zo... niemand, niemand kent het. Dat is. Uh, uh, uh, het, het is een, een, een, um, een bijzonder was, moet ik zeggen, want het is failliet, maar het is een bijzonder obscuur uh, automerk. Met één showroom in, uh, uh, in Centraal Londen. Met daar dus deze man die dat uh, vanuit daar bestierde met een secretaresse. En uh, heel lang zonder website, zonder, uh, zelfs zonder faxapparaat, je moest er naartoe. En dan uh, besprak je met hem de auto. Hij moest je dan eigenlijk ook nog uh, wel aardig vinden om je die auto te verkopen. <laughs> die werd er met de hand gebouwd in een klein fabriekje. Pieter Sellers kreeg er een, Pieter Sellers Bono. als klant, uh, Tina Turner, uh, Amerikaanse presidenten. Uh, nou ja. Het uh, is een geweldig verhaal. Het is een geweldig verhaal. En hij... Um, um, nou ja, dus een klein groepje mensen van... Um, of ongeveer 25 man, die bouwden daar met de hand, bouwden zij die auto's uh, op bestelling. En um, uh, allemaal oude knarren ook trouwens, die, uh, die heel lang daar... Uh, eigenlijk er werd nooit iemand ontslagen en niemand ging weg. Dus ze waren allemaal ook al in, in de 80 en de negentig um, oh ja? toen ik uh, toen ik ze leerde kennen. Maar um, ja, een we, heel, we, heel we aparte autobedrijf. We, we kunnen hem even laten horen, Tony Krook. We okay. hebben een uh, fragmentje. Ik denk dat het een idee uh, we did dat sort of trips 50 years ago and when you realize now that the cars that are going the cars of that era i think it's absolutely wonderful to have that enthusiasm going on most motor clubs do that sort of thing and i personally can remember every trip that was done in those days so all that was very ja het was allemaal zeer nostalgisch yeah, ook yeah. zijn taal gebruikt trouwens uh, is dit hem ten voeten uit, Tony Kroek? Nou, ik, ik, ik, ik ben niet sentimenteel aangelegd... maar ik, ik, ik voel echt wel iets om mijn hart als ik hem zo hoor. Want um, zonder het verhaal te willen verklappen... maar het is een uitzonderlijk tragisch verhaal. En, uh, en aan de ene kant heeft um, hij... Uh, Nee, dus die, die man heeft me, heeft me op een van wel gegrepen. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook de reden dat hij in het boek zo, uh, zo voorkomt. Maar vertel eens, hoe heb je hem leren kennen? Want we zitten nu bij elkaar ja. alsof het heel gewoon is... dat Cornelis van den Berg uh, Tony Kruke ontmoet. Uh, nou, de, de aanleiding ervoor was eigenlijk dat ik, uh, uh, ik, ik... Ik ben nooit in gesprek geraakt met, uh, met het programma Andere Tijden van... Uh, de NTR, geschiedenis. geschiedenisprogramma. NTR, inderdaad. Nou, het was toen nog geen NTR. In ieder geval, oh, is... ik had um, uh, het idee opgevat om heel uh, om, om Europa door te trekken... Uh, met een grote camera achterin, die door mijn vriendin dan uh, bediend zou worden... waarin we uh, rond zouden trekken en overal in Europa uh, heel oude mensen zouden ontmoeten. We zouden zoeken eigenlijk mensen die 90-plus zijn... en die dus een groot gedeelte van de 20e eeuw uh, hebben meegemaakt. En dan niet van tevoren research in de zin van de, de secretaris van Hitler of zo... maar mensen die we, die we zouden zoeken. En uh, je gaat in een cafeetje zitten en je zegt, weet u nog een of andere... Nou ja, een gesprek of iemand, een excentriekeling... iemand mm -hmm. die heel oud is en een mooi leven heeft gehad... in professionele zin of persoonlijke zin. En die zouden we dan uh, een paar uur lang interviewen... en dat zouden we terugbrengen tot een soort monoloog... van een half uur waarin iemand vertelt, dit ben ik, dit heb ik meegemaakt. En, uh, nou ja, vrij stichtelijk misschien zelfs nog... dit zouden mijn lessen voor de, voor de 21 ste eeuw zijn. En we hebben een pilot uh, gedraaid um, in Engeland... waarbij we uh, nou ja, een aantal... Um, Mensen hebben gevonden mm -hmm. en een van die mensen die ik, ik weet ik kan me niet goed herinneren hoe ik erop kwam, maar ik, ik kende deze crook dus. Uh, ik, kende, ik kende het verhaal, het verhaal in de zin dat hij een soort uh, bijzonder aparte vogel is die uh, in zijn eentje dat bedrijf bestiert en die um, die nooit interviews geeft, die uh, uh, aan de media geen, uh, geen, geen, geen, aan de pers geen, geen, geen, geen auto's wilde leveren, die die eigenlijk nergens aan meewerkte en die. Um, uh, um, die een bijzonder excessieve klantenkring had. Ik, ik kende dat verhaal van dat ik klein was. En, um, en je dacht zijn dat zijn we moeilijk dus gaan in. zoeken. Ja. Uh -huh. Dus hij, hij was een van de mensen die ik zelf op mijn verlanglijst had staan, we zijn hem gaan zoeken en hebben hem gevonden. En um, maar goed, van het programma is, van het programma is, is, is, is niks geworden. Dat, dat is geworden. Uh, Hoewel ik het een prachtig worden. idee vind, trouwens. Ja. Maar goed, ik heb het niet voor het zeggen. Maar het had wat moois kunnen worden. En uiteindelijk is dat interview dus in dit boek terechtgekomen. Exact, ja. Maar nog even, want je zei net al... Ik, ik kende het verhaal al, van kinds af aan. We, we spraken jouw vriendin. En zij vertelde ons dat jij inderdaad al een leven lang bezeten bent van ja. auto's. Net als trouwens de case uit het, uh, hm. uit het boek. ja. Uh, uh, sterker nog, dat je een keer niet op de middelbare school verscheen. Uh, en de trein naar Genève had genomen. zonder dat iemand het wist. Ja, nou, er zijn nu echt van die familievader. Van je, waarvan je nou, zegt. Bij familiebeenkomst zal ik niet eens over vertellen. <laughs> uh, nee, wat ik deed was toen ik. Uh, toen ik nog op de lagere school zat. toen, uh, toen stuurde ik brieven in het, in het Engels, Frans en Duits. naar, naar de grote fabrikanten. En dan, uh, dan suggereerde ik dat ik, uh, dat ik van, van, van zins was uh, iets te gaan kopen. Dit, voor de luisteraar dit is allemaal ver voor de tijd van internet. In ieder geval, dan, dan, dan, dan, dan stuurde ik ze dus een brief van... Um, uh, God, wat maken jullie toch mooie auto's. En stuur mij eens wat, wat materiaal toe om mijn keuze te, te vergemakkelijken. Want ik twijfel nog. Dat was de lagere school? Dat was de lagere school. Mm -hmm. en, uh, en ik kan me dus nog goed herinneren dat er op een gegeven moment... Ik, ik kwam thuis van school... Dat mijn moeder, die vertelde mij, uh, ze, ze vertelt het verhaal nog vaak. Dat er dus een vertegenwoordiger van een, een Franse autobouwer uh, langs was geweest. Die had gevraagd. of die even met meneer Van den Berg kon spreken. Die, uh, uh, uh, nou ja, om, om, om die keuze te vergemakkelijken. Uh, en dat zij dus uh, met een droog gezicht uh, alle informatie in ontvangst had genomen. en had gezegd dat ze het met meneer Van den Berg door zou nemen. en hij zou er nog waarschijnlijk wel op terugkomen. In ieder geval, ik was op die manier ook uh, in contact geraakt met een, een, een Zwitserse. Uh, autobouwer die, um, die elke keer één auto bouwde. Hij doet dat nog steeds. Dus hij bouwt voor, uh, voor de... Uh, nou ja, het is heel anders dan Bristol... maar ook voor, voor excentrieke miljonairs bouwt hij één auto. Hij gaat met ze zitten en dan uh, nemen ze door wat dat ding kunnen. En um, dan bouwt hij in zijn eentje daar die auto. En ik vond dat, uh, ik vond dat prachtig natuurlijk. Dus ik had een, een briefwisseling met hem, uh, mm -hmm. was ik begonnen... Achteraf kwam ik erachter dat zijn vrouw die uh, de, die briefwisseling van, van hun kant voerde, Maar in ieder geval, het bedrog was dus van hun kant. want ik dacht dat hij het was. En, en hij wist donders goed dat ik een tiener was. Daar kwam ik later achter. Maar op een gegeven moment had hij gezegd... Want hij, hij, hij, hij, hij toonde dan deze creaties altijd in Genève, Hij is altijd de, de, de main act daar eigenlijk. Ja. Dus hij had gezegd van um, op een gegeven moment... Van, ik ben van sinds een school te beginnen... En, uh, hij had eigenlijk gezegd van nou ik weet dat jij niet uh, een vermogende veertiger bent maar een, <laughs> een, een blijkbaar uh, geestelijke tiener. Dus, uh, misschien is dit voor jou. En kom uh, als je wilt in je genève langs en dan, dan hebben we het er even over. Dus ik had toen de, de, de. Achteraf verbaasd me dat mijn ouders het allemaal goed vonden, maar ik, ik denk dat het in. Ik, ik had er nog even nagedacht. Ik denk dat het in 88 was. Dus ik was, ja, ik was 14, misschien 15. Ik denk. Nee, ik was 13 of 14. Ja. En ik heb toen de trein naar, uh, naar Geneve genomen en ben daar bij hem langs geweest. Dat was allemaal fantastisch. En uh, uiteindelijk, uh, En wat kreeg uh, je dan? Wat, wat, wat nam je mee naar huis? Nou, ik nam allemaal informatie mee over dus wat hij met die, met die school van plan wilde. was, hij, hij, hij was de, de man is een, een, een autodidact. Hij heeft zichzelf leren auto's bouwen in de jaren zeventig. En zijn plan was om... Um, eigenlijk op, op, op oude... Uh, nou ja, om, om mensen te leren zonder een specifieke technische opleiding, maar meer te denken vanuit, vanuit creaties. En, uh, nou, uiteindelijk was het, was het ook helemaal niet voor mij, in ieder geval. Maar <laughs> hij, ik ging daar weg met, met een verhaal van, ik, ik wilde met, met, geïnspireerd, ik wilde dit doen en met informatie over de auto die al had gebouwd En Echt glanzende volgers naar de toekomst. Ja. Ik ja. moet je even onderbreken, want we hebben het nu over al die hele prachtige auto's, maar er is ook nog zoiets uh, prozaïs als de verkeersinformatie. We ja, kunnen we nog steeds prachtige ouders in de file staan. Maar ze staan wel stil op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Battenverdorp was vanmiddag een ongeluk. De weg is vrijgegeven, dus de file wordt snel korter. Het staat nog twee kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ik spreek met Cornelis van den Berg. Hij is de auteur van het boek Dromers. En um, het is een... Uh, Biografische roman, maar er zitten toch ook een aantal trekken in van de hoofdpersoon die overeenkomen met de auteur Cornelis van den Berg. Want was ook een autoliefhebber, daar hadden we het net over. En Kees de hoofdpersoon, die flink op reis is en uiteindelijk Tony Crook ontmoet, de autocoureur en eigenaar van Bristol. Dat hele mooie automerk. Ik, ik, ik ging inderdaad even kijken en het zijn prachtige auto's. Het zijn prachtige auto's. En, uh, en, nou, ik moet zeggen, het waren prachtige auto's. Want het, het, het, is, het is nu ja. voorbij. Ja. Ja. En het, het loopt dus ook allemaal heel tragisch uh, af met... Uh Tony Krook. Yeah. Op een gegeven moment dacht ik ook, je zou het ook... Uh, niet dat het nou met jou zo heel tragisch is afgelopen... maar je zou het ook wel een beetje als een metafoor kunnen lezen... voor um, hoe het met jou en uh, de pers is gegaan... en hoe het met Tony Crook en Bristol is gegaan. Of, mm. ga, of sla ik dan door? Dan sla je door, ja. Oh, ja. Zo zie jij dat nou, ik, helemaal. Ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen... je zou het ook als metafoor kunnen zien voor, voor, voor onze moderne maatschappij... en voor kapitalisme en, en, en dat soort dingen. En dus ik, ik, ik, was al van plan, ik zat al te knikken. Denk, maar... ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, verklaar dat dan. Eens. Want dat is het natuurlijk uh, aan de andere kant. Hè. De, de kern van het boek is het verhaal van deze Tony Krook. Maar uh, ondertussen uh, kun je Kees um, nogal het een en ander laten beweren... Mm. Uh, over... Uh, onze maatschappij, uh, de financiële crisis, man-vrouw verhoudingen. Ja. Verklaar het dus. Want wat um, bewoog jou om, om dat te doen? En, en de behoefte om, om dat op te schrijven? En dan, dan doel je op, op, op wat Kees aan, ja. aan theorie over de moderne ja. maatschappij heeft. Um... Nou ja, ook omdat je net gretig begon te krikken, ja, ja. toen ik zei... Uh, nou, dus wat ik, wat ik, wat ik merk, en uh, je moet het schrijven natuurlijk nooit je, je eigen boek gaan zitten verklaren. Maar de, de reden dat ik het boek heb geschreven, is dat ik. Uh, um, ik dacht vroeger altijd, ik heb veel gelezen, en uh, dat, dat, een, dat een roman is, is tijdloos-plaatsloos en gaat over de mens. En de mens is, is altijd hetzelfde. En de, de, de, wat bij mensen speelt, is ook altijd hetzelfde. En. Um, en wat je hebt aan, aan, uh, laten zeggen, aan romans die de, de, de moderne tijd aanstippen... Uh, op, in, in hun tijd, en bijvoorbeeld Zola is daar een goed voorbeeld van... die dan kwesties aanstipt, dat, uh, dat, sprak me, dat sprak me nooit zo aan. Maar ik merkte dus als schrijvende dat, ik, um, dat mijn hoofd zo vol zat... met uh, um, verbazing over um, wat ik om me heen zag en zie dat ik als vanzelf eigenlijk die, die, dat, dat, um, dat op papier ging zetten. Mm -hmm. En daarmee suggereer ik absoluut niet dat wat de hoofdpersoon vindt... dat dat, dat, dat, dat de manier was waarop ik tegen de wereld aankijk. Maar ik probeerde eigenlijk als schrijvende... Um, nou ja, wat, wat mij bezighoudt van verschillende kanten te bekijken. Mm -hmm. En dat doe ik middels, uh, middels die hoofdpersonen. Misschien moet je een uh, fragment voorlezen. Hoewel we dan wel uh, uh, uh, kiezen voor een scène met uh, Tony Krook. Dus dat is niet ja. uh, waar we het nu uh, over hebben. Maar ik kan wellicht daarna nog een paar citaten geven... van uh, de maatschappijvisie die je ventileert. Even kijken hoor, ik weet niet of ik hem nu goed open sla. Ja. ja, toch. Okay, dus dus uh, de... Kees ontmoet Tony Crook en stapt bij hem in de auto. Ja. Dus zij hebben elkaar ontmoet. Ze rijden nu over uh, ergens door Engeland. En die crook die, um, die wil de hoofdpersoon wat, die Kees wat demonstreren. Een paar honderd meter voor ons zie ik een scherpe bocht rechts een flinke heuvel opdraaien. Let op, zegt crook. Daar komt hij. De snelheidsmeter geeft bijna 140 mijl aan en de auto versnelt nog steeds. Ik raak, als we de bocht naderen, heel even, hevig in paniek. Dit kan simpelweg niet, denk ik. Al was het maar omdat crook, in plaats van af te remmen, juist gas bij blijft geven. Onderaan de heuvel zakte de auto diep in zijn veren. Ik voel de immense druk die op het chassis wordt uitgeoefend, in mijn nek het samenkrimpen van mijn buik. Het lijkt onmogelijk me joggen om zo'n bocht met deze snelheid te nemen. Maar plotseling is er, is er grip, voel ik dat de band zich weet te zetten... en we schieten met een duizelingwekkende snelheid omhoog. Nog steeds versnellend en schijnbaar aan de weg gelijmd. Halverwege op het kantelpunt, waar de hellingshoek weer afneemt... in plaats van toeneemt, lijkt de auto toch heel even los te komen van het asfalt... en een angstenjaagd moment lang voelt het alsof we zweven. Houd je vast, schreeuwt Kroek, boven het manische gedreun van de motor uit. En vasthouden doe ik. De weg maakt een flauwe knik naar links en we worden nu... het is onmogelijk het anders te ontschrijven... heuvelop, gecatapulteerd, steeds sneller. Ik hang letterlijk ademloos aan de deur. Ik ben echt al wat gewend, maar dit tart alles. Ik ben diep onder de indruk. Bovenop de heuvel, ruim na de bocht, mindert Kroek pas gas. We rijden nog steeds krankzinnig hard, maar ik voel de snelheid gestaag teruglopen. In het verleden nam ik wel eens klanten hiermee naartoe, schreeuwt Kroek. Haha, ja, die bocht. Haha, woehoe, woehoe. Hij ziet eruit als een puppy, als een kind in een chocoladefabriek. Ik meen het serieus, Kees. Geen enkele auto, zelfs geen moderne... komt daar zonder kleerscheur en zo probleemloos met zo'n snelheid doorheen. Hij gesticuleert druk met zijn linkerhand als om zijn verhaal kracht bij te zetten. Ik knik, tot meer ben ik nog niet in staat. Ja, dit is de, de dode rit met, uh, met Crook. Yeah. Het loopt goed af, dat kunnen we dan wel verklappen. Yeah. Um, uh, maar het, het is wel grappig, want ook de manier waarop je voorleest... Uh, die man heeft tegen jouw hart gestolen, hè? Ja. Yeah. Die Crook. Ja. Yeah. En, en hij geeft je, uh, of Kees, ook een aantal uh, wijze lessen mee... Um, en op een gegeven moment beschrijf je in het contact uh, met die hoogbejaarde Kroek... vraagt Kees zich af of het probleem van deze generatie, van jouw generatie, de dertigers, is... dat we zoveel harder ons best moeten doen om onze plek te vinden... gezien te worden om uitzonderlijk te zijn. Mm -hmm. Waar doel je dan op? Nou, waar ik op doel is... Um... Kijk, ik, ik, de, de, de, de schrijver generaliseert hier natuurlijk... De, hij noemt het de hele generatie. Maar wat ik om mij heen... Ik, ik ben van een generatie die um, uh, eind jaren 90 is afgestudeerd. Mm -hmm. En uh, ik ben nu midden dertig, dus ik heb bedrijfskunde in Rotterdam. Afgestudeerd? Afgestudeerd. Um, dus ik, heb de, uh, ik ben nu op een soort leeftijd dat ik oud-studiegenootjes uh, tegenkom. En dan, dan zit je in een soort fase waarin je evalueert van... Uh, toen waren we niks met het boek te maken, maar toen waren we dromers, toen hadden we ideeën van dit gaan we doen mm -hmm. en wat is er van terechtgekomen en hoe gaat het nu met ons? En wat ik heel veel om me heen zie en, uh, uh, nou ja, de bladen staan er vol mee, maar er zijn heel veel zijn, zijn, zijn mensen die um, Bijvoorbeeld als ik kijk naar... Laten we specifiek op vrouwen richten. bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dus want Daar dan gaat doe je het boek een boek ook uitspraken over. over ja. Maar als ik kijk naar mijn studiegenootjes van toen... die, um, uh, die studeerden dus bedrijfskunde. En dat was eigenlijk best, best uh, evenwichtig verdeeld. Mannen en vrouwen toen. In die studie. Maar die, die hadden allemaal de ambitie... dat ze in de raadsbestuur van Unilever gingen komen. Of dat ze, ze gingen allemaal waanzinnig succesvol worden. En een uh, man vonden ze eigenlijk niet zo interessant. En trouwen gingen ze niet doen. En kinderen, dat zagen ze ook nog wel. En... Um, en als ik het nu zie, en dat heeft deels ook met, met economische golfbewegingen te maken. Maar we studeerden ze dus allemaal eind jaren 90 of iets later af. Mm -hmm. En um, dat was eigenlijk het, het hoogtepunt van de, van de internetbubbel. Vervolgens werd de economie allemaal wat minder. Er waren minder banen. En um, als ik nu naar, naar mijn generatie, en ik generaliseer erbij. Maar als ik kijk naar mijn generatie dan, dan zie ik heel veel mensen. En met name vrouwen die eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen... Dat, dat, ze, dat ze probeerden te leven naar verwachtingen van anderen. Van wie dat dan ook waren. Ouders, vrienden, whatever. En daar um, nou, zwaar gedissolutioneerd over zijn. En ook niet... Um, uh, nou, misschien geen vent hebben gevonden... of in ieder geval niet, niet uh, in hun baan weinig voldoening vinden. En tot de conclusie komen... Uh, misschien wilde ik wel iets heel anders. En wat ik, um, uh, wat ik... zelf in die crook zag... en wat ik hier probeer te beschrijven... Uh -huh. is dat deze man... het lijkt alsof ze, alsof ze in zijn tijd... Uh, überhaupt er minder over nadacht... minder bezig waren met wat, wat wordt er van mij verwacht... wie moet ik zijn, wie moet, moet ik cool uh -huh. zijn... moet ik uh, sophisticated zijn, moet ik uh, intelligent zijn... whatever, maar... Dat alsof ze gewoon deden. Ze, ze, ze deden en dingen gebeurden. En dat probeerde ik te laten zien. En ik denk ook dat dat zo was. Nou, ik, de, want ik dacht er natuurlijk ook over na... naar aanleiding van jouw boek... is dat uh, het leven toen overzichtelijker was... ook in de zin van dat je uh, uit een bepaald milieu kwam... als je het dan toch mm -hmm. over verwachtingen hebt. Ja. En dat dat doorgaat. En nu kan bijna iedereen, zoals je hier schrijft, uitzonderlijk zijn. Het is niet meer zo dat je uh, de toplaag hebt... En uh, nee, dat, dat klopt. hij de volgende toplaag voortbrengt. Maar deels is dat een illusie. En dat is, dat is Ik had daar laatst een, uh, een vrij banaal, maar toch grappig voorbeeld van. Is, uh, ik, ik, ik heb vroeger uh, gereest in de kartwereld. En, uh, uh, je kwam daar toen iedereen tegen die nu in de Formule 1 zit. Het is een klein wereldje. Mm -hmm. In ieder geval, een van die mensen die ik, die ik daar heb leren kennen... Die, die had een tijdje geleden een ongeluk op, uh, op Le Mans. Die is over de kop geslagen, had een zwaar ongeluk. En dit is iemand die veel twittert. Mm -hmm. En... Um, toen zag ik dus dat hij, uh, of hij vertelde in een interview... dat hij heel veel, uh, echt tienduizenden reacties had gekregen van mensen van... oh, wat, wat, wat vreselijk en uh, mm -hmm. succes en uh, sterkte en bla, bla, bla. En het grappige is natuurlijk dat je je af kan vragen... want het is geen bekende coureur. Ik ken hem dan toevallig, maar het is geen, groot, mm -hmm. geen bekende naam of zo. Dat je je af kan vragen van waarom doen mensen dat? Waarom sturen mensen hem, tienduizenden mensen hebben een Twitterbericht van sterkte enzovoort? En ik denk dat, dat, er, dat er een soort illusie is van... ik denk dat mensen dat doen, om het gevoel te hebben... dat ze er bij wijze van bijna bij waren. Mm -hmm. Van Ik heb het half meegemaakt, zoiets. Dus het is een soort uitlaatklep voor... Uh, uh, nou ja, voor, voor iedereen wil gezien worden, iedereen wil maar gezien het worden. is ook heel makkelijk omgezien. Nou, te worden. Ze, ze, ze, ze zien een half getalenteerde mens op tv en denken van... dus de, de suggestie is van, ja, ik zou dat ook kunnen mm -hmm. als ik daar... Als ik, dus ik, ik, ik, ik, ik wil dat ook. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat vanzelfsprekend een illusie is... En, uh, en ten tweede mensen ongelukkig maakt. Maar dat mensen van de generatie van Crook... dat het in die tijd, laten we zeggen, inderdaad wat je zegt... overzichtelijker was van dit is wie ik ben, dit is wat ik wil... en als ik iets wil, dan doe ik dat mm -hmm. gewoon. En ik zit er niet zo over te, te dromen van en te emmeren van... Uh, van god, ik heb, ik, heb, ik heb tienduizenden keuzes en wat zal ik nou eens gaan doen? Nee, je deed gewoon dingen. Maar ook dat de echt getalenteerde mensen ook werkelijk getalenteerd waren. En dat je zegt dat nu nobody al uh, uh, tot nou, talent gebombardeerd kan worden... omdat hij toevallig uh, twintig keer op tv is. Nou, ik wil niet een soort oude mannen verhaal houden... Van, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat vroeger talent boven kan blijven. Ik denk altijd, als iets nu succesvol is... Ongeacht of bijvoorbeeld in de muziek, uh, je hebt de grootste pretmuziek, maar uiteindelijk zit er een kern van kwaliteit en als miljoenen mensen het mooi vinden. Dus mm -hmm. het is niet alsof, alsof er nu minder talent is, maar ik denk wel dat er, dat er in onze. Ik vind Twitter een grappig of een goed voorbeeld ervan dat het lijkt. Waar jij niet alsof aan een... doet hè? Nee, ik doe er niet aan mee, maar um, alsof, er, alsof de afstand tussen, tussen uitzonderlijk succesvol en en, en, en welgesteld en um, laten we zeggen een scholier die lijkt heel klein. Je, je kan elkaar volgen, je kan elkaar berichtjes sturen. Um, en ik denk dat dat... Maar is dat niet iets... Ik bedoel, Je positioneerde jezelf net als aan de linkerzijde uh, van het spectrum... als het om, uh, om de partijen gaat. Ja. Uh, wat we uh, nastreven, dat uh, we allemaal gelijke kansen krijgen en gelijk zijn. En dat ja. dat dus tegelijkertijd... Dat, dat lees ik toch wel heel erg in jouw boek, of dat klinkt erin door... Dat, uh, dat het een, een worsteling is met hoe uh, word ik gezien en hoe belangrijk is het om gezien te worden. En... Ja, nou, dat, dat, is, dat, dat, uh, dat is een interessante vraag. En dat is ook. Uh... Dus dat, dat is ook. Dat, het is een complex verhaal. En het is ook inderdaad iets waar, waar ik zelf in het boek mee stoei. Eh, en, dat, en in het leven ook. En in het lang. leven ook. Omdat ik. Eh, ik zal een voorbeeld geven. Dus ik heb. Ik heb, ik heb een tijdje eh, bij wijze van experiment in een fabriek gewerkt. Eh, bij wijze van experiment? Nou ja, bij ik wilde dat eens meemaken. En het, het, het interessante daar is dat, eh, dat wat ik heel erg. Eh, wat voor fabriek was het trouwens? Het, het, het was een soort. Uh, uh, uh, een soort, soort transport van spullen. Dus er komen ja. spullen binnen en die gaan uh, anders verpakt er weg. Maar um, wat mij bijvoorbeeld, zonder nou één partij eruit te kiezen... maar wat bijvoorbeeld aan D66 bijvoorbeeld dan altijd tegenstaat... is dat daar het idee leeft van... we moeten mensen uh, de gelegenheid geven om zichzelf te worden. Dus iedereen moet, moet succesvol zijn. of Succesvol nou, succes, misschien niet het woord, maar ze moeten zichzelf ontwikkelen. Ze moeten de kans krijgen om zich te ontplooien. Ze moeten elke drie jaar een nieuwe baan krijgen... En, en, en dat ook willen en die vrijheid voelen. En... Maar de grap is natuurlijk dat de mensen die, dat, die, die zoiets bedenken... en de mensen die daar in de politiek zitten... dat zijn mensen die in wezen al zeer succesvol zijn. Die hebben, laten we zeggen, hun schaapjes op het En die, die, kunnen, die kunnen zichzelf ook aanpraten dat zij uh, onafhankelijk zijn... en dat ze dit hebben bereikt omdat ze uh, uniek zijn en talent hebben. Maar het gros van de mensen, ook in Nederland, wil dat helemaal niet. Daar ben ik van overtuigd. Die, die, die willen een, een, een, een baantje hebben. Die willen zekerheid hebben. Omdat ze dan ook zelfs harder werken. Maar die willen een beetje op hun baas kunnen kankeren. en Die, die, die willen niet een, een zzp'er zijn. Die, die, die, die, die zichzelf ontdekt. Nee, die willen gewoon uh, een beetje respect van de maatschappij hebben. Een dak boven hun hoofd. Tevreten en een lieve vrouw. En dat is het. Tegelijkertijd zijn de programma's op tv vergeven van de, uh, programma's waarin mensen hun uitzonderlijke talent kunnen laten zien. en dat ze toch boven komen drijven en dat er iets gaat gebeuren in hun leven. Exact. En dat dat meer zal ja. zijn dan. En dan is, dan is de realiteit dat er onvoldoende. dat, dat er uh, tienduizenden tv-zenders nodig zou, zouden zijn om iedereen op de buis te krijgen. Dus het is sowieso. Een, er is al. er heeft een selectie plaatsgevonden. En dat is, wil niet zeggen dat al die mensen succesvol zijn... maar het maakt uh, wel de kijkers ongelukkig in die zin dat ze denken... God, zat ik daar maar. Hm. En uh, ik denk dat dat het... Nou, laat ik... Maar nu het leven van Cornelis ja. van den Berg. Want je ging daar in een fabriek werken om te kijken hoe het daar is. Exact, hoe de mensen ja. zijn. Je hebt ook in een café in Antwerpen gewerkt. Ja. Ook om te onderzoeken hoe dat is. Ja, ja. eigenlijk wel. Uh, dus wij, uh, ik zeg wij, en dan bedoel ik uh, ik en mijn vriendin... wij kwamen terug van, uh, van een lange reis. We hadden nog geen zin om uh, um de confrontatie met Nederland aan te gaan. En ik Antwerpen niet zo goed. Dus we zijn er neergestreken. En um, ik werkte daar in een jeneverbar omdat ik nog nooit... Uh, ik, had, ik, ik, ik bedacht me op een gegeven moment dat ik... Ik zat daar vaak een koffie uh, een, een, een te drinken. En ik dacht, ik heb eigenlijk nog nooit collega's gehad... Uh, Mensen waar je een soort gedeelde verantwoordelijkheid mee hebt. Ik had de pers, soort... uitgeverij. Wel, maar dan, dan sta je toch op de een of andere manier. Ook in, in vorige banen had ik een soort. Uh, toch een soort solistische functie. Um, nee, ik vond het gewoon leuk om te doen. En verder is het geen spannend verhaal. Hm. Nee. Nou, ik vind het een heel spannend ja, verhaal. Is nou, nou, ik vind het heel intrigerend. Omdat. Ik bedoel. Uh, succesvol uh, uitgeven van de pers. Uh, dat krijg je dan voor elkaar. Dat gaat lukken. Uh, daarna ben je op reis gegaan want het mislukte op een gegeven moment. En dan kom je terug en uh, je gaat in een fabriek werken... je gaat in een, uh, in een café werken om, om te weten hoe het is... om gewoon simpelweg collega's te hebben en gewoon werk te doen. Mm -hmm. Ondertussen schrijf je dit boek. Um, ja, en nu? Ik bedoel, wat, uh, waar wil je heen? Ja, yeah. ja. Um, nou, ik heb geen, um, geen uitgestippeld plan wat dat betreft. En, uh, dus ik ben net klaar met dit boek en ik heb plannen voor een nieuw boek. En ik, um, bij mij werkt het zo dat ik, dat ik moet ergens uh, inspiratie voor voelen en ontwikkelen. En dat kan, uh, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar ik, heb, uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel me wat dat betreft uh, misschien wel bijna te comfortabel in mijn vel... Ja, je kijkt me wachten, ja, nee. er zit geen enkele spanning <laughs> daar. Nee, ik, nee, maar dat is natuurlijk ja. te comfortabel in mijn vel. Hoe, uh, hoe mooi kan je het hebben? Weet je wel dat het ook allemaal mogelijk is om uh, uh, zo een aantal jaar rond te reizen en te bedenken. Want het is ook wat je beschrijft. Deze Kees reist ook rond, verwisselt van steden alsof het uh, zoals een ander schone sokken aantrekt. Mm -hmm. En um, uh, schrijft, maar bekritiseert dat tegelijkertijd ook weer. van Ja, uh, ja wat nou? Dat laat hij Constanza, geloof ik, zeggen. Een vrouw die die tegenkomt. Dat is voor oude mannen ja. om, om, om te gaan schrijven. En ik wil niet jammeren. Maar het, het is... Nou ja, een citaat van Kees. De realiteit was dat ik me, ondanks mijn voortvarende carrière... meer en meer een man zonder opties voelde. Ik begreep niet meer wat de moeite waard was. Ik herkende de wereld niet meer. Ja, nou, die laatste zin is het belangrijkste, want... Uh, hij, hij, hij struggled, als het ware, met een soort... wat, wat, wat anderen dan als een dertigerscrisis zou omschrijven. Maar waar ik zelf... Uh, het is niet dat ik... Uh, laten we zeggen, ideeën heb over van... God, ik zou dit nog willen doen, of ik heb frustraties daarover. Nee, helemaal niet. Wat mij zelf bezighoudt, en wat ook een verklaring zo'n boek heb geschreven... is dat ik... Um, dat ik soms een, een bijzonder ongemakkelijk gevoel heb... over wat ik om me heen zie, mm -hmm. over, over de wereld. En, en hij beschrijft dat aan de hand van een scène in, in Botswana... waarin hij een, in een dorpje, een, een door Vodafone, of nee een orange-gesponsord dorpje tegenkomt. In ieder geval, het, wat ik merk, is dat, ik, dat aan de ene kant... is dat de wereld kleiner lijkt te worden... en dat mensen meer en meer hetzelfde zijn. Dezelfde dingen nastreven, dezelfde uh, ideeën hebben. Maar anderzijds dat... Um, en dat is veel belangrijker. Dat, um... nou, Laat ik een voorbeeld geven. Ik, ik, ik las een artikel in de, in de New Yorker. En dat was van twee topmannen van het instituut... dat onderzoek doet naar uh, global warming. Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat heet. En die um, uh, die werden geïnterviewd. van de aarde. Nee, maar ik bedoel hoe dat instituut heet. Maar in ja, ieder geval, die, okay. die werden geïnterviewd <laughs> over, over. van um, uh, wat zijn de ontwikkelingen op dat vlak? En mm -hmm. zij vertelden dus dat ze tot drie jaar geleden dachten. dat de temperatuur van de aarde. met ongeveer twee graden. zou gaan stijgen. tussen nu en 2040. Mm -hmm. En uh, die voorspelling was achterhaald, want ze zou nu drie graden gemiddeld worden. En nou, hun verhaal is eigenlijk... Iedereen denkt dan, nou ja, boeien, drie graden, dat, uh, dat is niet zoveel. Maar ze zeggen een gemiddelde van drie graden is, is, is, is gigantisch veel. En betekent verhuizingen van honderden miljoenen mensen... van, van, van, van armoede, van, van, van hongersnood, van alles en nog wat. En, um, en waarschijnlijk uh, zwaar bewaakte uh, westerse samenlevingen... die zich probeert uh, te, te, te beschermen tegen al die mensen die er naartoe willen. En... Um, hun conclusie was dat, um, uh, dat als we nu direct zouden stoppen met enige, alle vorm van activiteit die, die, die vervuiling veroorzaakt. Mm -hmm. Fabrieken, auto's, we zouden direct kappen met alles. Dan zouden we in een horrorscenario terechtkomen van dus uh, een vreselijke toestand in 2050. Dus ze zeiden maar: vermoedelijk zullen we daar niet mee stoppen. Dus de conclusie is: het wordt veel erger dan dit horrorscenario. En die interviewer die zeiden ze aan het eind: dus, oké, okay, de conclusie, ze zeiden, conclusie was: conclusie wordt fact. Dat, dat, dat zei die, die man mm -hmm. van dat instituut. En dan lees ik dat en dan denk ik: Is dat dan ja, is dat zo? Uh, uh, en dan, dan, dan kijk ik bijvoorbeeld naar buiten en dan, dan, dan breken we, de zomer breken we allemaal records van, uh, van, van, van temperatuur in Amerika en in Europa. En het is opeens, dan is het gigantisch heet en dan gaat het weer hagelen en zo. En ik merk dus bij mezelf, constateer bij mezelf, dat ik een soort, bijna een soort irrationeel gevoel krijg. dus het, het lijkt irrationeel van. Hebben we nou een soort politiek die zich bezighoudt met allemaal geneuzel... met, met, met, met, met, uh, met, met allemaal millimetergedoe over uh, aftrek van hypotheekrente, uh, mm -hmm. dat soort dingen? Terwijl uh, uh, we een, een, een gigantische groei van mensen op aarde hebben... wat helemaal niet vol te houden is. Terwijl we de aardevervuilende blijkbaar niets aan doen. Uh, dus dat eigenlijk alles gewoon gruwelijk foutend gaan is. En dat, dat, dat, dat, dat we, dat, maar dat dat niet... Dat blijkbaar de politiek niet in staat is, nog in Nederland, nog in het buitenland, om daar iets aan te doen. Is, is, is dat wat het is? En uh, dat geeft een. En dan tien minuten later denk ik: alles is prima. Ik ben dolgelukkig. Ik, ik heb de, de liefste vriendin ooit. Ik, ik heb alles wat Marjan begeert. mooier kan het leven niet zijn. Maar dat gevoel, dat, um, dat, dat. Ik zie dat ook bij anderen. En ik heb het gevoel dat er, er zit gewoon iets heel ongemakkelijks in. Een soort einde der tijden gevoel waarvan ik denk: van, ben ik nou aan het, aan het dramatiseren mm -hmm. of is dat zo? Nou ja, dit is wel een man in de war. Wat ik overigens herken hoor. Ik bedoel, ik wil je niet wegzetten als iemand yeah. die spoorbijster spoor bijster is. Maar uh, dat. Uh, uh, de, de, aan de ene kant is dit de, aan de hand. Dit hele grote en het verschrikkelijke. Niet alleen op het gebied van de verwarming van de aarde. Maar, mm -hmm. nou ja, you, uh, en, en tegelijkertijd is daar dat kleine leven van Cornelis van den Berg. die het maar voor elkaar moet zien te krijgen. Toch? Ja, yeah, ja, yeah, exact. Nou, en dat is. Om, om uh, nou bijvoorbeeld wat ik bij zo'n. Maar, de, de, de, het, geval, maar het, ja. Ja, het is wel één ding wat ik belangrijk vind om nog te zeggen. Want het is ook het leven, en dat herken ik dan weer niet, omdat ik toevallig nooit in die omstandigheden ben geweest: dat je um, uh, de wereld kunt ontdekken, de financiële mogelijkheden hebt en daardoor ook uh, dit allemaal tot je kan laten komen. En, maar ik bedoel, andere mensen moeten gewoon werken. Die moeten gewoon naar de fabriek of uh, mm -hmm. uh, naar het kantoor. En. Uh, nou, dat, dat ben ik niet. Zorg dat het brood ja. op de plan Want doe, Hoe doe jij dat dan? Moet je niet gewoon werken? En, en... Nou, maar ik werk toch ook Ik bedoel, ik werk toch ook gewoon in het café. En dat is ook gewoon om, om, om in de kosten te voorzien. Um, nee, natuurlijk, natuurlijk moet er gewerkt worden. Uh, maar ik ben het niet met je eens in de. In dat opzicht van, dus aan de ene kant probeer ik in het boek te laten zien dat Kees iemand is. Dat het gewoon een belachelijk idee is om naar een of ander chique hotel te gaan en daar daarover mm -hmm. te gaan nadenken. En daar, daar lukt het ook niet, natuurlijk niet om iets op papier te krijgen. En hij ziet daar, wordt af en toe geconfronteerd met, met de realiteit van dat dorp eigenlijk. Mm -hmm. um, dus dat, in dat opzicht ben ik het wel met je eens. Maar ja, want het ik... boek ligt er wel. Het boek dat Kees eigenlijk verafschuwt, ligt daar wel. Ja, ja, ja, precies. Dus dat, dat is dan, <lacht> uh, ja, nee, dat, dat klopt. Maar um, het is niet alleen een luxe positie waardoor je de mogelijkheid om er zo tegenaan te kijken. Nee, ik denk eerder dat, dat als je nu naar de, de politiek kijkt en naar, naar hoe, dat, hoe het debat wordt gevoerd. wat eigenlijk uh, van links tot wat, rechts. Wat, wat, met minimale verschillen over de toekomst van Nederland eigenlijk. Mm -hmm. Dus de, de impliciete aanname is eigenlijk. Het, het systeem van kapitalisme zoals we het hebben, dat is, dat is wat het is. En uh, het is werken, regeltjes en je best doen. En, uh, en, en, en verder gaat het eigenlijk. hoe verdelen we dan de buit? En. Um, maar, maar heb jij politieke ambities? Nou, dus ik, ik zou dat... Uh, mijn vriendin zegt al, oh, je moet de politiek in, in, in, in. Ik heb wel de. Maar dan laat wel zeggen, nummer de... twee op de lijst, zegt zij. Niet erg zonder... Hoe oh, zei ze hem. dat? Ja. Oh, wat grappig. Maar goed, het is ja. je vriendin, hè? Ja. <laughs> um, nee, dus ik, ik, ik, ik, ik heb wel de... de, de Laten we zeggen, de, de, de betrokkenheid. Um, maar? Maar ik heb op het moment bijna een, een gevoel... en dat neem ik mezelf ook af en toe kwalijk van... Dit kan echt allemaal niet meer goed komen. En, en tegelijkertijd denk ik van, je bent echt aan het overdramatiseren, zo erg is het allemaal niet. Maar ergens um, heb ik een, een, een, laten we zeggen, een onheimisch gevoel in deze wereld. Hm. En ik denk niet dat dat een, een verhaal is dat je makkelijk verkoopt, laat ik het zo zeggen. Nee. En, maar is schrijven dan de oplossing, is de vraag. Ja, nou, ik, aan de ene kant, ik ben met een boek bezig en tegelijkertijd uh, wordt, wordt een mens heel ongelukkig van schrijven. En, ja, omdat het in het hoofd maar doorgaat. Het gaat maar door en je ziet altijd weer verbeteringen. En uh, nee, schrijf ze schuwelijk. Ja. We spraken uh, je tante, uh, Henriette, en uh, zij vertelde ons. Uh... Dat ze een geestverwant, zij is getrouwd met een oom van je, dus aangetrouwd. Dat ze een geestverwant ontdekte toen jullie elkaar voor het eerst troffen, 15 jaar geleden of zo, 20 jaar geleden. Hij zegt, zij zegt: Hij heeft iets van Dostoevsky, een bepaalde treurigheid, melancholie hangt er over hem. Dat heeft iets beladends waar ik van hou. Daarom trek ik naar hem toe. Het is een oude geest, beslist geen man. en dat maakt hem misschien eenzaam. Ja. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik, euh, ik kan niet eens inhoudelijk op reageren. Ik vind het, al, ik vind het leuk om zoiets van haar te horen en ik ben bijzonder op de gesteld. Wat, wat ze eigenlijk zei, wat ze zei was, je hebt de ogen van als En Toen zei ik, als een moordenaar. Ik zeg, dat is niet positief. Toen zei ze, oké, okay, nou, dan, dan van een... Dan van een... Dan van Dostoevsky zelf of zo, maar dat is hoe het gegaan was. Schrijf maar wat op de tegel. Ik ben benieuwd wat er op komt te staan. Zo dadelijk meld ik even op deze zender. Geen twee dingen, maar de stemming van Nederland natuurlijk. Speciaal omroep breed. Een programma met nieuws en achtergronden in de aanloop naar de verkiezingen. Op 12 september. Morgen is het zover. En wat staat daar, Cornelis van den Berg? Ken je motieven, staat er. Ken je motieven? Ja, ken je ze al? Ik ben ermee bezig. ja. Al schrijvend. Ja. Maar misschien moet je toch de politiek in. Dat er echt wat gaat gebeuren. Ja. En dan zo hoog mogelijk op die lijst. Nummer twee, inderdaad. Ja. <laughs> Nummer twee. En welke partij dan? Nou, zelfs dat weet wat, je niet dat, op dit moment. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Hoe moet dit nou toch ja. allemaal? Dankjewel Cornelis van den Berg. Niets te danken. Hey. Meneer Van den Berg, dit was aflevering 2501. Het uh, jaar 2501. Morgen gaan we op reis met Erika Terpstra. Tot dan. Radio 1. E Ten stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Concerten dit weekend in Maasluis, Groningen en Amsterdam. Kijk voor kaarten op wachtcontextueel.nl Geen bodemloos Brussel, maar betrouwbare banken. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.